Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Tientallen gemeenten zeggen veel verhuizingen of schijnverhuizingen te vrezen na de invoering van de huishoudtoets. Dat staat in de Volkskrant. Door de huishoudtoets worden uitkeringen van ouders gekort of stopgezet als inwonende kinderen betaald werk hebben. Zo wordt staatssecretaris De Krom het stapelen van uitkeringen achter één voordeur tegengaan. PVV-kamerlid De Mos wil in de provincie Zeeland een referendum houden over de Het Wiegenpolder. In Pauw en Witteman zei De Mos dat hij vindt dat na zeven jaar getouwtrek het eindoordeel aan de Zeeuwse bevolking is. Morgen praat de Kamer over een voorstel van staatssecretaris Bleker. Daarin staat dat een derde van de polder alsnog onder water komt als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Basisscholen sjoemelen met overheidsgeld voor achterstandsleerlingen. Dat meldt Dagblad Trouw. Ze krijgen extra geld voor leerlingen met, een laag op, met laag opgeleide ouders. Volgens de inspectie komt het geregeld voor dat scholenouders opzettelijk een te lage opleiding toedichten. Zo zouden ze dit jaar zeker 50 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd. In de Limburgse PVV-fractie is ruzie ontstaan over het bezoek dat koningin Beatrix morgen aan de provincie brengt, samen met de Turkse president Gül. De twee PVV-gedeputeerden hadden zich afgemeld voor een lunch... maar nu hebben ze alsnog besloten erbij te zijn... tot woede van de Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen. Die vindt het onbegrijpelijk, omdat Gul eerder Geert Wildersen... islamofoob heeft genoemd. In Erika en Drenthe heeft een grote brand gewoed in een tuinbouwbedrijf. Rond half tien kreeg de brandweer een melding van een woningbrand. Maar al snel bleek de brand veel groter te zijn. Hulpdiensten uit heel Drenthe rukte uit om te assisteren. Niemand raakte bij de brand gewond. Het is al de derde brand in korte tijd in Erika en omgeving. Het weer vanochtend, afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. In de loop van de dag ontstaan steeds meer buien... waarbij aan het eind van de middag ook onweer mogelijk is. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Woensdag 18 april. Goedemorgen. Lara is ziek, dus u zult het met mij moeten doen vanochtend. Het gaat niet goed in de schuldhulpverlening. De nationale ombudsman constateert dat de verschillende instanties... langs elkaar heen werken. Alex Brenninkmeijer legt het straks zelf uit. U hoort ook hoe iemand verward raakt in de jungle van instellingen en regels. En ik praat erover door met voormalig wethouder en nu burgemeester Jan Hamming... die veel met schuldhulpverlening te maken heeft gehad. Het staatsbezoek van de Turkse president Gül brengt nogal wat teweeg bij de PVV. Geert Wilders twitterde eerder al bepaald niet vriendelijk... en nu is er dus oneenigheid bij de afdeling Limburg van de partij. Twee gedeputeerden zeggen eerst af voor een gezamenlijke lunch... maar ga nu toch, spreekt straks gedeputeerde Theo Krebber. Marco P. Viskers in Amsterdam en bekijkt de verschillende kanten van het staatsbezoek... want er zijn enthousiaste, maar ook minder enthousiaste reacties. VO-raad voor voortgezet onderwijs steekt 5 miljoen euro in de redding van onderwijsgroep Amarantis. Sjoerd slachter van de VO-raad legt straks uit waarom. Dan gaat hij ook in op de kritiek die er nu komt van andere scholen. Want die vinden dat hun geld daarvoor niet gebruikt moet worden. Peter van Laarhoven van de Haagse, van Unhaagse scholengroep is behoorlijk kwaad. Beveiligingsagenten van president Obama zijn onveilig bezig geweest. Prostituees. Ron Linker kijkt vooruit naar de Franse presidentsverkiezingen. Bayern München won gisteravond dan toch nog van Real Madrid. U hoort Arjen Robben kijken vooruit naar de wielerklassieker De Waalse Pijl van vanmiddag. En praten over de gevolgen van de kou zo half april in dit Radio 1 Journaal. Tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. De Griekse regering noemt het onbegrijpelijk dat ABN AMRO niet wil meebetalen aan de schuldsanering van Griekenland. ABN neemt vandaag een besluit over het kwijtschelden van een lening van 880 miljoen euro. De Griekse regering vroeg daar al om in februari. ABN-topman Gerrit Salm was verontwaardigd en suggereerde vorige maand dat Griekenland het op zijn bank heeft gemunt. Dat is op zijn minst, lijkt het, ja, de eerste indruk is van het is ofslordig of er zit iets achter wat wij niet begrijpen. ABN AMRO vergadert vandaag met de Grieken... en daarna neemt de bank dan een definitief standpunt in. Minister De Jager van Financiën staat machteloos langs de zijlijn... zegt economieverslaggever Eva Wiesing. Minister De Jager zit in een lastig parket en houdt zijn mond. Ook al is ABN AMRO zijn staatsbank... ook al is het verlies van die 880 miljoen... een rechtstreeks verlies voor de schatkist... de minister mag zich niet bemoeien met de zaken van ABN AMRO. En daar komt nog bij dat het zijn idee was... om de banken mee te laten betalen aan de redding van Griekenland. Het is niet waarschijnlijk dat ABN AMRO die 880 miljoen kwijt scheldt. En in dat geval komt de zaak dan voor de rechter. Er moet in Zeeland een referendum komen... over het ontpolderen van de Het Wiegenpolder, zei PVV-kamerlid De Mos... bij Paul en Witteman. De Zeeuwen moeten dan maar aangeven of ze het goed vinden... als een derde van de polder onder water komt te staan. Als de Zeeuwen daarmee zeggen van, nou, we, we zien die tweederde deel... die we droog houden uh, door Blekers alternatief, dat zien we als winst... Ja. Dan zal de PVV zich daarmee neerleggen. Maar als de bevolking zegt, we zien dat als verlies... en we willen dat de heer de Mos en de PVV en hopelijk nog andere partijen... blijven doorstrijden om geen millimeter water in die hetwiegen te krijgen... dan ga ik door tot het einde. Staatssecretaris Bleker kwam vorige week met het plan... om een derde van die polder onder water te zetten. In de Kamer is daarvoor geen meerderheid. PVV is fel tegen het water zetten van landbouwgrond. En daarom moet er dus een referendum komen. Ik hoop ook echt dat uh, de heer Bleeker, maar ook de heer Koppian... en mevrouw Lodders van de VVD en de heer Dijkgraaf van de SGP... dat u dat idee zullen omarmen. Want de zeven worden al zeven jaar lastiggevallen... met een vreselijk door Europa opgelegd uh, dossier. Mm -hmm. uh, en ik vind ook dat de zeven daarbij het laatste woord mogen hebben. En dat is middels dat, ja. dat referendum. En morgen praat de Tweede Kamer over de Het dan is het de tweede dag van het staatsbezoek van de Turkse president Gül in het paleis op de Dam werd gisteravond een staatsbanket gehouden. Koningin Beatrix roemde daar de belangrijke rol van Turkije. Your country is a stable factor in a turbulent area where existing powers and relations are being challenged on all sides. For many people, Turkey is an inspiration and an example. President Gül, bedankte voor de Nederlandse houding bij de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. The decision to start the EU accession talks with Turkey was taken during the Dutch presidency in 2004. We expect the continuation of the Dutch support, which we believe is in very much harmony with the set traditional Dutch values. Bezoek van Gül heeft ophef veroorzaakt binnen de Limburgse PVV-fractie. Twee gedeputeerden van de partij gaan morgen toch naar een lunchbijeenkomst met de staatshoofden. De fractievoorzitter van de PVV Limburg vindt dat onbegrijpelijk... na uitspraken van Gül over Geert Wilders. Daar wordt u later meer over. De Tweede Kamer ziet weinig in de plannen van minister Opstelten van veiligheid om shops te verbieden. Partijen zijn bang dat de plannen te ver gaan. Verkopers in tuincentra lopen ook het risico op vervolging... zegt Lea Bouwmeester van de PvdA. Wanneer moet je nou ervan uitgaan dat iemand kwade bedoelingen heeft... als in grootschalige thuissteelt En wanneer is het nu echt zo dat iemand uh, uh, bonsai kweekt of paprika's? De oppositie vindt dat opstelten met het plan niets doet aan de verkoop via de achterdeur. Verkoop via shops wordt gedoogd, maar bij de achterdeur blijft alles illegaal, zegt SP-kamerlid Koijman. Blijkbaar is er repressie het toverwoord en als de oplossing gaat uh, om softdrugs en koffieshopbeleid, dan ben je dus niet alleen strafbaar als je zelf hen hebt teelt, maar ook als je bepaalde goederen en producten zelf in bezit hebt of verkoopt. Opstel te wil met het strafbaar stellen van growshops de grote criminaliteit achter de wietteelt aanpakken. Kamerlid Tjuris van CDA. De gedachte dat er achter hennepteelt een gigantische industrie zit... die op alle mogelijke manieren bijdrage levert aan de professionalisering... schaaluitbreiding en innovatie van de cannabisproductie... is moeilijk te verteren. Softdrugs, zo blijkt opnieuw, is hardcrime. Ondertussen gaat dat andere drugsplan van opstelten. De wietpas zal bijna van start. Vanaf mei kunnen alleen nog houders van zo'n pas softdrugs kopen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. En de rest van het land volgt dan in januari. Sommige gemeenten vinden dat te laat, zoals de burgemeester van Dordrecht. Hij is bang dat alle drugstouristen nu naar zijn gemeente komen als de wietpas van kracht wordt. Als ze in het zuiden van het land dat al doen, wil ik daar natuurlijk zo kort mogelijk daarna bij aansluiten. Omdat ik anders de mogelijke overlast vanuit Vlaanderen, vanuit Frankrijk, maar ook vanuit het zuiden zelf... als eerste gemeente boven de rivieren, hier deze kant op zie komen, daar zit ik natuurlijk niet op te wachten. En Dordrecht voerde de Wietpas daarom versneld in. Vanaf 1 juli moeten coffeeshops in de gemeente een registratiesysteem hebben. En dat moet dan de drugstoeristen tegenhouden. Ik zit natuurlijk wel op extra uh, toerisme te wachten in, uh, in deze oudste stad van Holland... maar niet uh, op mensen die louter onze coffeeshops uh, willen gaan bezoeken. Veel meer gemeenten zijn niet blij met de invoering van de Wietpas. Ze vrezen dat de illegale handel toeneemt. Voor de derde keer in korte tijd is er brand geweest bij het dorp Erika in Drenthe. Delen van een tuinbouwbedrijf gingen gisteravond in vlammen op kwamen hulpdiensten uit de hele provincie af op de brand. En dat was wel nodig ook, zegt deze ooggetuig. Vlammen, ik denk zeker wel een metertje of tien uh, dat ze uit het pand uh, sloegen. Nodige knallen erbij. Uh, ja, toch wel uh, blijkbaar iets wat uh, ja, explodeerde. Geen idee wat het was, maar het ging aardig hard in ieder geval. De brand heeft het hele plantenbedrijf verwoest. Er raakten geen mensen gewond, zegt de eigenaar. We hebben de hond er nog uit kunnen halen. Die, ja, is, wel, uh, echt, uh, die is net met de dierenambulance weggegaan. Dus we hopen dat het nog goed afhoopt. Maar de, we hebben vier jaar veredeling uh, vlak naast de schuur staan. Ik doe en ontwikkelen van eigen soorten uh, En we hebben heel veel tijd en heel veel energie in zitten. En we hebben net uh, leuke soortjes eruit. We maken dat ik dat kwijt ben. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in Erika. Wel moesten mensen in de buurt ramen en deuren gesloten houden in verband met de rookontwikkeling. New York hebben de beurzen opnieuw de weg omhoog gevonden gisteren. Na Europese beleggers trokken ook de Amerikanen zich op aan de afnemende zorgen over Spanje. Goed, zorgen werden dus minder, de beurzen gingen omhoog. De Dow Jones eindigde 1,5% hoger. Technologie, beurs Nasdaq klom 1,8%. En in Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei staat daar ook op winst van 1,7%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 10 minuten over 6. In Engeland zijn de genomineerden voor de Ivor Novello Awards bekendgemaakt. Oftewel de Ivor's. Prijs voor de beste componisten en beste songwriters. Vrouwen domineren het veld. In de categorie albums zijn onder andere Adele, Kate Bush en PJ Harvey... kanshebbers voor een prijs. Het is voor het eerst dat er in die categorie alleen maar vrouwen zijn voorgedragen. Winnaar wordt bekendgemaakt op 17 mei... na een stemming onder collega's-songschrijvers. Lana Del Rey zit ook in de categorie Best Contemporary Song.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 I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on.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 Lana Del Rey hoort u met Videogames. Marco Ben-Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Zeg, ben je in Amsterdam blijven hangen? Wat klinkt jij weer wakker, joh. Ongelooflijk. <laughs> jij ook. <laughs> ja, ik ook. Ja, we zijn er weer, hè. Ja, ik ben weer in Amsterdam blijven hangen, Marcel. Want ja, uh, ik zal maar zeggen, deel 2, hè. Gisteren hebben we het, het ceremonieel gehad. Uh, de ontvangst met alle egars en natuurlijk het staatsbanket... waar ik niet van was uitgenodigd. Heel erg jammer is dat. Oh, maar niet? Uh, oh, nu nee. dan toch maar. Ja, zegt u het maar. Dat weet je dus niet, hè, hoe zo'n lijst tot stand komt. Nee. en Hoe je erop komt. Er zijn ongetwijfeld mensen die zich afvragen hoe kom ik eraf. Nou, dan heb ik wel belangstelling voor een plaatsje. Dat even een tip terzijde. Van uh, gisteren dus uh, het ceremonieel en ik zou eigenlijk willen zeggen vandaag dan maar zaken doen hè, aan het werk. Want uh, zo'n staatsbezoek bestaat natuurlijk niet alleen maar uit uh, poseren op de dam en een krans leggen enzovoort. Maar er moet ook gewerkt worden en werken bestaat natuurlijk voornamelijk uit bezoeken brengen aan verschillende mensen, organisaties en clubs. Daarmee praten, uitwisselingen doen en in het kielzocht van de Turkse president ook een handelsdelegatie en allerlei andere clubs die uh, met elkaar uh, van gedachten willen wisselen over het een en het ander. En zo ben ik dus inderdaad in Amsterdam blijven hangen, want de Turkse president hangt hier namelijk ook rond. Hij heeft straks eerst om negen uur een afspraak met studenten... van allerlei universiteiten, Nederlandse universiteiten. En daarna komt hij naar Amsterdam-Osdorp, waar ik ben neergestreken. Er staan hier allemaal bordjes dat... Iedere auto die hier om negen uur nog staat, wordt weggesleept. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de komst van meneer en mevrouw Guel... en ook eh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Eh, ik sta hier voor een, een tamelijk streng schoolgebouw... wat ontzettend is opgevrolijkt met grote foto's van hele blije kinderen. Lachende kinderen, zingende kinderen, dansende kinderen in allerlei posities. En eh, daar krijgt het toch een beetje een, een blije uitstraling van. En dit gebouw heet de Weekend Academie... Ofwel het talentenhuis. En dit is een plek waar uh, kinderen begeleiding krijgen in het weekend dus. Uh, bij het maken van hun huiswerk, sociale vaardigheidstrainingen. Ze doen sport en spel en dat soort dingen allemaal. En uh, premier Gül van Turkije die komt hier straks naartoe... om een, uh, een gasles te geven aan de kinderen. Hm. En uh, dat betekent dus dat hier uh, enorme voorbereidingen worden getroffen. Zometeen een bomcheck. Dan worden die auto's uh, worden allemaal weggehaald... En nu wordt nog even snel het stoepje geveegd. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat allemaal voor meneer Gul? Ja, aan Willem-Alexander. Oh. Ja. En wie is nou belangrijker? Allebei? Ja. Ah. Ja, voor, voor, voor ja. Wat ga ik zeggen, voor de hele club. Voor de hele club. Nou, ik help dus even ik, mee. Als ik hem voor mezelf uh, praten. Ja? Voor mij is Willem-Alexander dat ik hier... Oh, jee. Nou, kijk. Ja, nou, maar, je maar. Je, maar ik ben ook hebben uh, voor... Uh, de Turkse president. Wat zegt u? Meheb hè? Meheb is welkom. Oh, Welkom, ja. dank u. Ik heb mijn eerste Turkse woordje al geleerd. Ik een, het is nog maar kwart over Ik ben ook geen Turks, ik ben Marokkaan. Oh, sorry, moet maar merhebbe dan? is Marokkaans? Ja, nee, is het is Turks. Woord. Oh, dat is Turks. Is Turks en dat ja. weet u dan als Marokkaan? Ja, toch? Zoals, uh... Ik heb hier nog een hoop te doen, ik hoor het al. Reen. Maar merhebbe is, dat moet ik dus onthouden, Merhaba. is welkom. in het Turks. In het Turks, Merhebbe. Marcel, onthouden ja? komt vast een keer van pas. Mm -hmm. Goed, dankjewel Marcel. We gaan hier nog even scrobben ja? en dan zien we straks wel je verder. Doe dat maar. Niet uitgenodigd ja? voor het banket, wel de stoep vegen. Marco is vanochtend in Amsterdam over het staatsbezoek van president Gül. De Tweede Kamer is niet tevreden met de plannen van minister Opstelte... van justitie en veiligheid om growshops te verbieden. De Kamer vreest dat het wetsvoorstel zijn doel voorbij schiet... omdat nu ook verkopers in tuincentra het risico lopen op vervolging. Het verkopen van kunstmest, kweekmaterialen of gereedschappen... kan in het wetsvoorstel ook uitgelegd worden... als het treffen van voorbereidingen voor illegale teelt van cannabis. Politiek verslaggever Michiel Breedveld legt nog even uit hoe het zit. Het growshopverbod wordt het wetsvoorstel van minister opstelde van Veiligheid en Justitie genoemd. Maar het beslaat veel meer handelingen en diensten die voorafgaan aan de illegale teelt van wiet. Art van de Steur van de VVD. Het gaat hier ook om de financiers. Het gaat hier om de makelaars die willens en wetens bemiddelen... tussen verbouwers van, uh, van illegale van Ile van Hennep. Het gaat hier om de mensen die uh, kassen inrichten. Het gaat hier om de vervoerders, de transporteurs, de knipploegen. Dat zijn de mensen die zich schuldig maken aan wat er in deze wet bedoeld wordt... met de voorbereidingshandelingen die we vanaf nu strafbaar stellen. Met name de linkse oppositie hekelt de plannen... Want met het verbod op voorbereidingshandelingen... doet de minister niets aan het probleem van de achterdeur. Verkoop van softdrugs wordt gedroogd... maar bij de achterdeur van de shop blijft alles gewoon illegaal. Nina Kooijman van de SP. Blijkbaar is een repressie het toverwoord. En als de oplossing gaat uh, om softdrugs en coffeeshopbeleid. dan ben je dus niet alleen strafbaar als je zelf hebt teelt. Maar ook als je bepaalde goederen en producten zelf in bezit hebt of verkoopt. En die strafbaarstelling schiet door, meent de gehele oppositie. Lea Bouwmeester van de PvdA. Wanneer moet je nou ervan uitgaan dat iemand kwade bedoelingen heeft... als in grootschalige thuisteelt? En wanneer is het nu echt zo dat iemand uh, uh, bondzij boompjes kweekt of paprika's. He, meneer, moet je dat nou als medewerker serieus nemen of niet? En er wordt misschien een beetje grappig over gedaan, maar het punt is... er wordt hier een mogelijkheid gecreëerd om medewerkers ernstig te straffen. Drie jaar kan je de bak ingaan. En hoe we dat nou precies regelen en waar de grens ligt, dat is een beetje vaag... en dat kijken we een beetje en dat regelen we een beetje in de marge. Dat kan niet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 Softdrugs, zo blijkt opnieuw, is hardcrime. Maar de oppositie betwijfelt of grote criminelen zich met deze wetgeving laten vangen. Boris van der Ham van D66 heeft de regering nou eigenlijk onderzoek gedaan of de grote organisaties ook echt hun spullen bij legale growshops kopen. Ik vraag me dat namelijk af. Halen ze het daar vandaan? Of zijn het vooral de kleine teler's die dat doen? Het is mij dus niet duidelijk of de grote jongens, de grote criminelen... hiermee echt in de problemen worden gebracht. En ook de PVV is ontevreden met de wet van opstelten, maar om een andere reden. Volgens André Elissen maakt de minister de wet onnodig ingewikkeld... door onderscheid te maken tussen harddrugs op de lijst 1... en softdrugs op de lijst 2 van de drugswetgeving. Bij harddrugs zijn namelijk alle voorbereidingshandelingen strafbaar. André Elissen van de PVV. Maar uh, ik ben maar gedeeltelijk bediend... Of de bestelling was verkeerd, of de bediening was verkeerd. Ik ga even op de bediening zitten, want ze hebben mij niet gebracht wat mij beloofd was. En wat mij beloofd was, zo heb ik het dan geïnterpreteerd, is gewoonweg een strafbestelling voor voorbereidingshandelingen. Zoals we die kennen voor lijst 1, identiek voor lijst 2. Forse kritiek dus vanuit de Kamer op het wetsvoorstel van minister Opstelte. Die zal volgende week de Kamer antwoorden. Michiel Breedveld uit Den Haag. Ruim 150 leerlingen uit 21 landen zijn neergestreken... in het Limburgse Heien voor de 19e International Conference of Young Scientists. Ze strijden dan om het beste wetenschappelijk onderzoek... en de beste, beste wetenschappelijke presentatie. Leerlingen presenteren vandaag hun onderzoeken. En gisteren was er nog tijd voor ontspanning met een wetenschapsquiz. Wat we nu gaan doen is dat we de tennisbal op de basketbal... en dan laten we... Let de basketbal en de tennisbal gaan op hetzelfde moment. Deze International Conference of Young Scientists wordt georganiseerd... door de Radboud Universiteit uit Nijmegen. Meneer Marijnissen, u bent daar woordvoerder. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van deze conferentie? Wij willen scholieren laten zien hoe een wetenschapper in de praktijk werkt. De scholieren verzinnen zelf een onderzoeksonderwerp... en voeren zelf het onderzoek uit... en moeten het dan presenteren voor een internationaal gezelschap. Nou, dat is ook globaal hoe in de werkelijkheid een wetenschapper zijn werk doet. En we doen dat internationaal, zodat ze zeg maar, in het Engels moeten praten. Wat ook zoals het in de praktijk in zijn werk gaat, is. En we laten ze een wedstrijdelement uitvoeren om ze te stimuleren erin uit te blinken. En dat is de bedoeling. De blauwe antwoord: de bounces back the highest. Because it's on top, maybe. Onder die 151 leerlingen uit 21 landen... zijn er ook 11 Nederlandse leerlingen die meedoen. Onderverdeeld in zes teams die allemaal apart een profielwerkstuk indienen. Willemijn Tros en Luca Jansa is één van dat Nederlandse team wat hier aanwezig is. Vertel eens, wat hebben jullie onderzocht? Nou, wij hebben onderzocht of... Uh tranen, net zoals speeksel, een genezende werking hebben. Dus als je een wondje hebt of je dan gewoon je tranen op kan laten vallen... en dat het dan uh, sneller geneest, dus sneller heelt. Hoe hebben jullie dat onderzocht, Luca? We hebben eerst zelf uh, tranen verzameld van onszelf. Dat hebben we gedaan met Fisherman Friends. En uh, vervolgens hebben we die uh, hebben we onder onderzocht op het AMC. En uh, ja, uit die resultaten hebben we onze conclusies kunnen trekken. Willemijn, ik heb het gevoel dat dat onderzoek al eens ooit eerder is gedaan. Nou, niet helemaal, want spekel is al eerder onderzocht, maar traanvocht niet. Dus dat hebben wij als eerst gedaan. En voor vervolgonderzoek worden ook andere lichaamsvloeistoffen zoals urine onderzocht. Maar traanvocht waren wij echt de eerste mee. Luca, wat kunnen we hier nu? Ja, het is natuurlijk een erg interessant onderzoek. En het is gewoon een toevoeging aan de wetenschap. One, two, come on. Do uh, it again. You've traveled all this way. One, two, three! Willemijn, wat zijn jullie kansen om uiteindelijk in jullie categorie life science goud te halen, te winnen? Nou, ik denk dat we best wel wat kans hebben, maar er zijn, er zijn heel veel deelnemers in life science. Dus uh, ja, we moeten maar eens zien, maar we doen ons best. En wat win je dan, Luca? Wat, wat, wat, als, je, als je wint, als je goud hebt, wat heb je dan? Een gouden medaille en dan heel veel eer. En wat kun je dan nog verder mee doen? Ja, dat, dat is nog niet uh, helemaal. Er is in Nederland niks aan vast. Er zit niks aan vast als ze die prijs winnen. Maar we hopen natuurlijk dat we dan doorkomen, sowieso bij een studie. Dat we een studieplaats krijgen. Want buitenlandse leerlingen die hebben daar iets meer aan. Ja, er zit bij hen zit er meer aan vast. Zij krijgen dan sowieso een plaats op de universiteit. En, uh, en soms ook een, ja, een jaar studie wordt helemaal voor ze betaald. Dus voor hen is het vooral echt superbelangrijk om dan de studiebeurs binnen te krijgen slepen. Nou, de tennisball is a blue answer, of course. Tennisball bij ons spec highs. Because the tennisball now has the energy of both balls. John Harbach was bij de Internationale Conference of Young Scientists. En weet nu alles over tennisballen en basketballen. Benoist Radio 1 Sport. Real Madrid heeft voor het eerst dit Champions League seizoen... een nederlaag geleden. In Duitsland was Bayern München met 2-1 te sterk. Bas Tichelen. Het mag een uh, cliché zijn, maar het was wel op zijn Duits... om het zo te doen zoals Gomez het deed... in de laatste minuut van de wedstrijd op aangeven van Laam. De aanvoerder van Bayern die er voor de zoveelste keer langsheen liep... op de rechtervleugel En een goede voorzet afleverde bij Gomez. Goede spits, van dichtbij, zeer alert gereageerd... voor zijn tegenstander Arbeloa gekomen. En dat leverde dan... Bayern in de slotseconde van het duel toch nog de zegen op. Daarmee zal Bayern in ieder geval met een redelijk gerust hart... afreizen naar Madrid. Met 1-1 ga je met knikkende knietjes, maar met een voorsprong... weet je dat er wat te halen valt. Dat zou een sensatie zijn, want eigenlijk had de hele voetbalwereld... de finale al ingevuld, Barcelona en Real Madrid. Maar misschien, misschien steekt Bayern daar dus wel een stokje voor. En misschien is het ook wel in de return in Madrid zo... dat Arjen Robben zich laat zien, want die was toch wat onzichtbaar eigenlijk in de eerste wedstrijd. Dat zal hij zichzelf ook realiseren... en daar zal hij dus volgende week wat aan willen veranderen. Het is kortom nog lang niet beslist tussen Bayern en Real Madrid. En die Arjen Robben heeft vertrouwen in de return volgende week. Want zaterdag moet Real Madrid het eerst ook nog opnemen tegen aartsrivaal Barcelona. Volgens de Oranje International kan dat ook nog wel eens helpen. Ja, laten we er maar een mooi potje van maken. En, uh, ja, dat is misschien een klein voordeeltje voor ons. Ik bedoel, de competitie is wat dat betreft uh, een beetje over en uit voor ons. Uh, dus wat, bij, wat ons betreft blijven er nog uh, twee wedstrijden en uh, hopelijk drie wedstrijden over. En dat zijn uh, de wedstrijden van volgende week. En dan hebben we natuurlijk nog de bekerfinale... En hopelijk... Uh, 19 mei. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar goed, zover is het nog lang niet. En uh, wat ik zeg, we hebben een klein voordeeltje, maar uh, het, is, uh, het is minimaal. Marathonlopers Miranda Boonstra, Koen Rijmakers en Michael, Michel Butter... kunnen de Olympische Spelen van Londen definitief uit hun hoofd zetten. Na overleg met Sportkoepel en OC NSF... heeft de Atletiek Unie besloten om de marathonlopers niet voor te dragen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. En dat is vooral voor Boonstra en Domper... Ze kwam afgelopen zondag bij de Marathon van Rotterdam... slechts 8 seconden tekort voor een olympisch startbewijs. Rijmakers Makers kwam daar ruim een halve minuut tekort... en Buter werd een dag later in Boston knap zevende. Maar door de hitte was een scherpe tijd onmogelijk. Nederlandse waterpolosters hebben hun derde wedstrijd... van het Olympisch kwalificatietoernooi gewonnen. In Triest werd Kazachstan met 15-7 verslagen. Waardoor de Olympisch kampioen van Peking nu zeker is van de kwartfinales. En als die wedstrijd in de kwartfinales vrijdag wordt gewonnen... heeft Oranje een Olympisch startbewijs bemachtigd als Robin Haase heeft in Monte Carlo de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi. Daar hoefde hij niet eens een hele wedstrijd voor te spelen. Zijn tegenstander Juan Monaco moest in de derde set opgeven bij een 3-2-voorsprong voor Haase. Argentijn ging door zijn enkel. In de tweede ronde speelt Haase nu tegen de Italiaan Fabio Vognini. En Kim Kleisters heeft zich afgemeld voor het Grand Slam toernooi van Roland Garros. De Belgische is nog onvoldoende hersteld van een heupblessure om in Parijs in actie te komen. De blessure liep ze vorige maand op bij een toernooi in Miami. En staat nu gepland voor 17 juni bij het grastoernooi van Rosmalen. En Herman Kruijs is niet langer de coach van de hockeysters van HDM. Kruijs is per direct opgestapt. Hij hoopt het team daarmee een extra impuls te geven in de strijd tegen degradaties. HDM staat negende in de hoofdklasse, die uit twaalf teams bestaat. En Kruis was tussen 2008 en 2010 de bondscoach van de Nederlandse hockeydames. Radio 1, het NOS-journaal. 7. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Basisscholen sjoemelen met overheidsgeld voor achterstandsleerlingen. Dat meldt trouw. Scholen krijgen extra geld voor leerlingen met laag opgeleide ouders. En volgens de inspectie komt het geregeld voor dat scholen ouders opzettelijk een te lage opleiding toedichten. Zo zouden ze dit jaar zeker 50 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd. De Limburgse PVV-fractie ruziet over het bezoek van koningin Beatrix en de Turkse president Gül morgen aan de provincie. De twee PVV-gedeputeerden hebben zich afgemeld, maar nu hebben ze besloten er toch bij te zijn. En de Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen vindt dat onbegrijpelijk, omdat Gül eerder Geert Wilders een islamofoob heeft genoemd. PVV-kamerlid De Mos wil in de provincie Zeeland een referendum houden... over het lot van de het Wiegenpolder. Dat zijn die in Pauw en Witteman. Morgen praat de Kamer over een voorstel van staatssecretaris Bleker... om een deel van die polder toch onder water te zetten. In Erika in Drenthe heeft een grote brand gevoed in een tuinbouwbedrijf. Gisteravond kreeg de brand weer een melding van een woningbrand. Maar al snel bleek die brand veel groter te zijn. Hulpdienst uit heel Drenthe rukt uit om te assisteren. Er is niemand gewond geraakt. En het is al de derde brand in korte tijd in Erika en omgeving. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en de komende dagen wordt het weer vooral bepaald door een depressie... die zich momenteel boven het zuiden van de Britse eilanden bevindt. Dat betekent dat er gemakkelijk buien kunnen ontstaan en dat er veel wind staat. Vanochtend is het op veel plaatsen droog en zijn er ook zonnige momenten. Wel komt er een stevige zuidelijke wind te staan, matig windkracht 4 in het binnenland en vrij krachtig windkracht 5 aan de kust. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken en vanmiddag groeien die uit tot buien. Verspreid over het land ontstaan deze regenbuien die de tweede helft van de middag soms behoorlijk stevig zijn waarbij onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 12 graden. Vanavond sterven de buien in het noorden geleidelijk uit... maar vanuit België trekt een volgende buienstoring het land binnen. Die trekt geleidelijk noordwaarts... waardoor in de loop van de avond opnieuw het hele land met regenbuien te maken krijgt. Ook morgen leeft de buigheid overdag weer op... en dit neerslagrijke weertype blijven we in ieder geval tot en met het weekend vasthouden. Ah, en weer bij verkeersinformatie... files op de A7, gewoon richting Zaandam... langzaam rijden tussen Purmerens Noord en de afrit bij de Wormer... Op de A13 de nagerichting Rotterdam, 2 kilometer voor het knooppunt Kleinpolderplein. En op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland per Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Bent u niet verzekerd tegen ruitschade, dan bent u bij Carglass toch voordelig uit. Want alleen bij Carglass krijgt u deze maand bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers. En niet zomaar ruitenwissers, maar wissers van Bosch, die bij de ANWB als best uit de test komen. Bel de schouw voor een afspraak 088 0406 406. Net wat meer doen? Dat doen we graag bij CarGlas. repareert. Carglass vervangt. Astro Radio met Astrid. U wilt uw toekomst weten? Ja, ik ga een huis kopen, maar ik wil weten wat er gaat gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Wat wil dit kabinet en wat komt daarna? Gaan we links of rechts? Omdat u nu niet weet hoe later eruit zal zien, wilt u een hypotheek die daar rekening mee houdt. Een hypotheek met toekomst. Dat is een hypotheek annonie. ABN AMRO. De bank annonie. Ondernemers, opgelet! Het is feest bij HP met de Happy Days. Wauw, 130 euro korting op een zakelijke 15-inch ProBoek. Nu voor maar 439 euro ex-BTW. Profiteer tot en met 20 april van deze en andere spectaculaire Happy Days kortingen via buyredirect.com slash happydays. Wees er snel bij, want op is op.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 Vijf over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U Kunt u ons volgen via internet via nos.nl. Het prostitutieschandaal in het Colombiaanse Cartagena... waar elf agenten van de Amerikaanse Veiligheidsdienst bij betrokken zijn... breidt zich uit. Naar het nu blijkt zijn er voorafgaande aan de top in Cartagena... waar ook president Obama bij was... 21 prostituees in het hotel van de agenten geweest. Baas van de geheime dienst heeft gezegd dat hij de zaak grondig gaat uitzoeken. Correspondent Ilko Bos van Rosetaal in Washington. Ilko, wat kun je vertellen? Wat is daar gebeurd een week geleden in dat Hotel Caribe? Allemaal dingen die niet horen als je bij de Secret Service werkt... en de president van Amerika moet beschermen. Uh, ter verdediging dan maar. Het is een hele mooie stad. Ik ben er wel eens geweest aan de Caribbean. Zo'n zwoele stad waar je het thuis vond. Misschien wat makkelijker vergeet dan elders. Maar 21 prostituees gerommel in een bordeel in een hotel. Dat hoort allemaal niet. En toen een van deze Secret Service mannen het ook nog eens aan de stok kreeg met een van de dames... over de kosten van al dit genot. Toen maakte zij standpijt, toen kwam de lokale politie erbij. En toen werd ook duidelijk dat dit niet zomaar... een paar Amerikaanse zakenlieden waren... maar echt leden van dat elite corps, dus de Secret Service. En toen waren de poppen echt aan het dansen. Ja, en hoe dicht is het nou bij president Obama gekomen? Nou, op dat moment helemaal niet dichtbij... want Obama was nog niet in Cartagena. Deze mensen maakten deel uit van zo zogeheten advanced team, dus een team dat van tevoren gaat kijken of alles wel veilig is. Het waren explosieve experts en mensen die verstand hebben van, uh, van snipers, dus van scherpschutters. Uh, maar een aantal van deze heren zou bijvoorbeeld wel op hun hotelkamer een schema van Obama uh, hebben liggen. Een, een schema van minuut tot minuut waar Obama de dag in Colombia zou doorbrengen. Ja, en dan raak je wel aan de veiligheid van de Amerikaanse president. Uh, uh, prostituees maken deze veiligheidsbeambten bovendien chantabel. Ze zouden microfoontjes kunnen plaatsen. Er zijn daar veel uh, drukkartels. Ja, om die redenen wordt het heel erg serieus genomen. En gaat het niet zomaar om een, om een overdosis testosteron, maar om veel meer. En heeft het Witte Huis er dan ook iets over gezegd? Ja, Obama heeft gezegd dat hij er alle vertrouwen in heeft... dat de baas van de Secret Service dit op de bodem uitzoekt. Deze man Mark Sullivan heet, hij is daar ook al mee begonnen. Hij haalde zodra dit nieuws naar buiten kwam al deze mannen terug naar Amerika... ontnam ze hun pasjes en privileges. Ja, en dit onderzoek, dat, dat loopt dus nu. En in afwachting van een uitkomst houdt Obama zich nog even koers. Ja, het lijkt me ook niet goed hè, voor de reputatie van de Secret Service. Als je die baan hebt, dan hoor je gewoon echt van onbesproken gedrag te zijn. De prostitutie, dat is misschien uh, legaal in delen van uh, Colombia, ook in Cartagena. Maar als lid van de Secret Service hoor je er uh, je absoluut niet mee in te laten. Wat net zo schadelijk als onvermijdelijk is, denk ik... is dat er nu meer verhalen komen. Bijvoorbeeld zeggen sommigen over het motto van de Secret Service. Er zijn oud-gedienden die zeggen... het motto was altijd wheels up, rings off. Oftewel, zodra het vliegtuig opstijgt... Gaan de trouwringen af. Nou, dat mag niet het beeld zijn dat beklijft van zo'n organisatie. Want de Secret Service moet eigenlijk alleen bekend zijn... vanwege die dappere mannen die bereid zijn... om 24 uur per dag een kogel te vangen voor de president. Ilko Bos van Roosendaal vanuit Washington... over de beveiligers van president Obama. Voormalig legerleider, Taur Matan Ruak... wordt zo goed als zeker de nieuwe president van Oost-Timor. Hij kreeg ruim 60% van de stemmen bij de tweede verkiezingsronde. En de vorige president, Nobelprijswinner Ramos Horta... haalde de eerste ronde niet eens. Correspondent Michel Maas. Uh, Michel, uh, waarom hebben de Oost-Timorezen zo'n geloof in die Ruak? Nou, hij, is, uh, hij heeft een campagne gevoerd als militair. Dus hij heeft echt... Uh zich uh, laten zien als een sterke leider, als een man die uh, wat gaat veranderen in oost timor Hij was bovendien een onafhankelijke kandidaat. Hij was dus niet uh, besmet, zal ik dan zeggen, door de oude politiek, door de partijen die de afgelopen tien jaar het land hebben geregeerd. En hij is dus ook niet betrokken geweest bij corruptie en, ja, en, en bij het feit dat die uh, oude regering eigenlijk weinig voor elkaar heeft gekregen. Dus de mensen verwachten van hem daadkracht, ze verwachten dat hij uh, losstaat van de heersende politiek... en gewoon eindelijk eens iets gaat doen voor de Timorese zelf. En over die heersende politiek waren ze zeer ontevreden? Ja, ze waren heel ontevreden, want... Uh... Dat, dat blijkt al uit het feit dat Ramos Horta niet eens door de eerste ronde heen kwam. Uh, hij was de president, hij is ook premier geweest daarvoor. En uh, mensen zijn duidelijk teleurgesteld omdat hij niet heeft voor elkaar kunnen krijgen... wat hij allemaal beloofd had en wat ze allemaal van hem verwacht hadden. Hij heeft de Nobelprijs gekregen toen voor zijn uh, streven... om oost Stimo onafhankelijk te krijgen. En dat, uh, ja, dat, dat had hem toen veel goodwill opgeleverd... ...maar die goodwill die heeft hij de afgelopen tien jaar verspeeld. En het, eigenlijk geldt een beetje hetzelfde... ...maar dat zullen we later bij parlementsverkiezingen gaan merken... ...voor uh, de andere grote leider van Oost-Team... ...Guzmao, die nu premier is... Uh, ja, ook daarin zijn de mensen teleurgesteld. En ze zijn dus nu echt uh, ze hebben nu echt gekozen voor een onafhankelijke kandidaat in de hoop dat die dan toch nog iets, uh, iets nieuws voor Oost Timor gaat brengen. Ja, maar goed, die Guusmauwen en ook Ramoschot hij zou ook strijden tegen corruptie. Is daar dan helemaal niks van terechtgekomen? Uh, nee, in tegendeel. Uh, die wordt voortdurend uh, ja, verdacht van zelf betrokken te zijn bij corruptie. Uh, Ramos Horta die heeft daar wel actie tegen gevoerd. Die geldt niet als een corrupt uh, politicus, maar hij heeft er te weinig aan gedaan. Hij, hij heeft wel geprotesteerd, hij heeft wel eens uh, opgetreden tegen corruptie, maar het is allemaal te weinig. En Eigenlijk uh, hebben de mensen hun vertrouwen in die politici wel verloren. Want uh, het enige geld dat Oost-Timor heeft, Oost-Timor is een van de armste landen ter wereld, uh, dat komt uit olie. En wat er allemaal met dat oliegeld gebeurt, dat weet ik niemand. En ja, de mensen die, die, uh, die zijn bang dat het eigenlijk alleen verdwijnt in de zakken van de politici. En dat is een beetje de, de situatie op dit moment in Oost-Timor. Ja, en dan kan de nieuwe man Ruakta daar dan wel iets aan veranderen, denk je? Nou, als president heb je in principe weinig macht. Het is een beetje een symbolische functie. Een beetje een functie vooral ook die, we, ja, die de Timorese moet verbinden, zeggen ze altijd. Want Timor is altijd uh, gekenmerkt door ruzie, door strijd tussen, uh, af, uh, tussen groeperingen, tussen bevolkingsgroepen. En de president die wordt geacht om, om boven die bevolkingsgroepen te staan en daar een soort eenheid uh, in te brengen. En deze Ruak. Die wil dat onder andere gaan doen. Dat is wel iets wat je zelf kan regelen door de dienstplicht in te voeren. En dat is iets wat heel veel mensen heeft aangesproken. Want daardoor haal je jonge mannen van de straat. En dat zijn dus altijd de mensen die uh, verantwoordelijk zijn voor, voor ruzies en straatgevechten. En bovendien eh, dwing je op die manier ook verschillende bevolkingsgroepen... met elkaar samen te werken. Dus het, het, het helpt ook tegen de werkloosheid. En, en dat is een, een simpele oplossing, een simpel iets... voor een enorm probleem waar Oost-Tibor mee kan. Bijna Maas over Matan Ruak, waarschijnlijk de nieuwe president van Oost-Tibor. Zelfs Lionel Messi kan de ruzie tussen Spanje en Argentinië niet sussen. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie. Bij de ABB, Kees Quarks. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, dagelijkse files zijn er. Kilometer of op 15 staat er. Dat valt op zich wel mee voor een woensdag. Opvallend is eigenlijk maar De A15 vanaf Gorkum naar Rotterdam. Een ongeluk bij Paperdrecht. Daar staat 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Nou, hoe verloopt deze spits verder eigenlijk normaal als een woensdag? Het is redelijk droog tijdens de spits. En dat is ja. gunstig. Gisteravond was er een heel ander verhaal. Uh, nou, rond half negen kilometer of 120. En dat is redelijk normaal de woensdagochtend. Goed. Dankjewel. Bij de ANWB, Kees Kwaks. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Ja, maar dan mark Visser, vanochtend is hij weer in Amsterdam. Getuige is hij daar van een heuse bomcheck. Want, hoog bezoek ja. natuurlijk vandaag op de school. Nou, Marcel, ik moet zeggen, het viel reuze mee. Ik had gedacht, dat gaat met honden en uh, alles wordt overhoop gehaald. Maar uh, alles staat er nog eigenlijk. Ze lopen erin, kijken of het goed is. En uh, ja, dat was het nee? eigenlijk. Of niet, Annemie Tiggelaar? Nou, volgens mij was dit het eerste rondje en komen de honden nu zo uit de auto. Oh, er komen nog honden. Goch, dat is toch een hele procedure eigenlijk. Hè? Marcel, ik ben nu in uh, de weekendacademie. Hè? Ik heb vanmorgen al even verteld. De weekendacademie, dat is een, uh, een plek waar kinderen in het weekend uh, begeleiding kunnen krijgen bij het maken van uh, huiswerk en sport en spel en sociale vaardigheden. En Annemiek Tegelaar die werkt daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u wel eens eerder een bomcheck meegemaakt? Nog in nooit. In de school. Nog nooit. Nee, we hebben ook nog nooit zulke hoog bezoek ontvangen. En hoe bereid je je daar nou op voor? Op het hoge bezoek of op de bomcheck? Nou, u mag zelf kiezen. Wat wilt u eerst? Nou, ik doe wel, de <lacht> ik doe wel, ik doe wel het hoge bezoek. <lacht> um, nou, we hebben ons voorbereid door het hier uh, heel mooi aan te kleden, vind ik tenminste. Ja, um, ik wil even voor de luisteraars wat we zien, want we staan nu in een leslokaal. Uh, maar dit is niet zoals het lokaal normaal gesproken is ingericht. Nee, klopt. Normaal is het inderdaad een lokaal waar de leerlingen van de weekendacademie uh, in het weekend begeleiding krijgen... Um, we hebben er nu een, uh, een mooie grote ronde tafel van gemaakt. Waaraan zometeen de president van Turkije en zijn vrouw. en ook uh, de prins van Oranje en prinses Maxima plaatsnemen. Ja. En uh, dat betekent dus ook dat ze een Nederlands kopje koffie krijgen. De kopjes staan ook allemaal keurig klaar. met een servetje erbij. en een volletje van de Weekend Academie in het Nederlands. En het Turks. Hé, hey, echt waar? Waar ligt hij? Pak hem er eens bij. Ik pak hem erbij. We hebben hier aan de linkerkant hebben hetzelfde ja. verhaal. Leest u dat Turks nou eens even voor, dat stukje daar? Ik durf het niet aan. Wilt u dat straks vragen, de directeur van de Weekend Academie? Die kan het wel. Is dat toeval, dat u een foldertje Nederlands Turks heeft liggen? Nee, die hebben we speciaal gemaakt. Ja. Ja. Kijk eens aan. Ja. Nou, en dan nog maar even die andere vraag. Hoe bereid je je voor op een bomcheck? Ik hoef daar vrij weinig voor te doen. Eigenlijk nee. wordt de zaak een beetje overgenomen op zo'n moment, hè, door beveiligingsmensen. Precies, en ik, ik zorg gewoon dat de mensen van de bomcheck goed weten, of in alle ruimtes kunnen, en, uh, en dat we alle spullen hebben opgeruimd, en er geen gekke tasjes rond slingeren. Geen gekke tasjes in de weekendacademie. Het is me ook opgevallen, we zijn in amsterdam Osdorp. dat hier om het gebouw heen allemaal al bordjes staan van als uw auto hier om 9 uur nog staat, dan wordt die weggesleept, en ik zie nu ook een aantal mensen van de politie bij een verdachte auto uh, staan, ze hebben de Open gekregen aan de achterkant. Dus ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. En u denkt dat er dus, dus nog honden komen? Ik weet het zeker. Zullen we eens <laughs> kijken? Misschien komen ze nu wel uit een van die auto's. Nee, nog niet. Nee, er komen zo honden inderdaad en die, uh, die gaan alle ruimtes door om te kijken of er geen ja. verdachte dingen aanwezig zijn. De president van Turkije komt hier samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Weet u waarom hij voor de weekendacademie gekozen heeft? Ik weet niet waarom hij voor de Weekend Academie gekozen heeft. Uh, uh, maar ja, Het heeft hartstikke... iets met Willem-Alexander en Maxima te maken natuurlijk. Ja, precies. Want ja, we zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. Van... Dank u wel. Ik denk dat daar de link zit, of niet? Daar zit absoluut de link. Eigenlijk wou ik het u net vertellen. Nee, er zijn, uh, het Oranje Fonds heeft een uh, groeiprogramma... Ja. Uh, waaraan uh, organisaties in Nederland kunnen deelnemen. Waaronder de Weekend Academie. En van de organisaties die hebben deelgenomen is de Weekend Academie geselecteerd voor dit bijzondere verzoek. Hartstikke leuk. Toch of niet? En Heel spannend. leuk. Beetje spannend, maar vooral ontzettend leuk... en we zijn ontzettend trots erop. We gaan nu eerst de honden binnenlaten en dan zien we wel verder hoe het gaat. He? Oké, okay, doen we. Tot straks. Het is bijna tien voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De ruzie tussen Argentinië en Spanje over het Argentijnse plan... om de oliemaatschappij IPF te nationaliseren loopt verderop. IPF is onderdeel van het Spaanse Repsol en de Spanjaarden zijn witheid. Madrid dreigt met ma maatregelen. Maar in Argentinië lijken ze niet onder de indruk van de Spaanse dreigementen. Zelfs niet als hun nationale trots, voetballer Lionel Messi, in de strijd wordt geworpen. Wat heeft Lionel Messi te maken met de Spaans-Argentijnse ruzie? Op een foto in een Spaans satirisch tijdschrift wordt de link gelegd. We zien premier Rajoy die Messi in een wurggreep houdt en een pistool richt op het hoofd van een voetballer. De begeleidende tekst luidt: Kirchner, wij hebben Messi, dus handen af van IPF. Het reglement van Repsol-topman Broevouw is een stuk minder grappig. Rufau eist voor het nationaliseren van IPF een schadevergoeding van minstens 18 miljard dollar. Maar de Argentijnse onderminister van Economie zegt dat ze dat in Madrid wel kunnen vergeten. En legt uit waarom IPF in Argentijnse handen moet komen. Repsol is een compagnia die haar beneficialiseert. Maar als ik haar wil gebruiken in het beneficio van het pueblo. wat ik represent, moet deze productie in de manier van het propio Estado. Het belang van Repsol is slechts winst maken, maar het argentijnse volk moet veel meer van die winst profiteren. En dat kan alleen als het oliebedrijf een staatsbedrijf wordt. Veel Argentijnen denken er net zo over. Voor het presidentieel paleis in Buenos Aires viert een groep mensen de overname van IPF. Ioi, recuperar un pedacito de la patria los argentinos. IPF para los argentinos significaba en y significaba ook een digamos van de la IPF is onderdeel van onze soevereiniteit en de overname betekent economische onafhankelijkheid zegt de man. Maar even verderop wordt daar heel anders over gedacht. Primero, aumentar el costo del combustible, se va a profundizar la escasez de hidrocarburos y evidentemente me parece que la gente que han puesto para la intervención, ninguno de ellos es idóneo en la materia. De brandstofprijzen zullen alleen maar stijgen. En de mensen die dit hebben besloten, hebben geen balverstand van economie. Dit is echt heel slecht voor de Argentijnen. En Argentinië zou inderdaad wel eens een hele hoge prijs kunnen gaan betalen... voor de ruzie met Spanje. Want de oud-kolonisator is veruit de grootste investeerder in Argentinië. Argentinië en Spanje ruzien voorlopig verder. Een monument in de vorm van een neerstortend vliegtuig... wordt vanmiddag onthuld in het Veluwemeer bij Harderwijk. Het monument herinnert aan de 117 bemanningsleden... van geallieerde vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog... bij Harderwijk zijn omgekomen. Voorzitter van de stichting Monument Geallieerden Harderwijk... Dim van Ree, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt u op dit moment met zo'n monument? Is er een aanleiding voor woensdag 18 april? Uh, dat het... De datum van vandaag is, 18 april, dat is inderdaad geen toeval, want uh, in 1945 op die datum werd Harderwijk door de Canadezen bevrijd. Aha. En waarom zoveel jaar later? Ja, dat is uh, iets wat ik mij ook heb afgevraagd. Uh, kennelijk is nooit iemand anders op het idee gekomen, uh, heeft er misschien wel eens ooit aan gedacht, maar het nooit opgepakt. Dat hebben we nu wel gedaan. Uh, we hebben uh, flink wat onderzoek gedaan om te zorgen dat we het, het beeld helemaal scherp hebben, geen mensen vergeten hebben, geen toestellen vergeten zijn. Het is, uh, het is eigenlijk gebaseerd op het feit dat er bij Harderwijk in het water hier voor de kust zo'n ongelooflijk hoog aantal, want het, dat is het op meest opvallende eigenlijk, uh, bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen om het leven is gekomen. Mm -hmm. En dat had weer te maken met de plek waar Harderwijk ligt. ...de piloten kregen de opdracht als ze heen of terug naar Duitsland gingen... ...om daar te bombarderen, om zoveel mogelijk over open water te vliegen... ...en zoals iedereen weet, was dat er voor Harderwijk. Er was nog geen Flevoland. En het IJsselmeer was hier dus op zijn breedst. Als je de kaart van Nederland voor in gedachten neemt... Ja. ...tussen de kust van Noord-Holland en die van Gelderland... ...dan is hij hier het breedst. En hier kwamen dus de meesten over... En, als waren... en, en, laag, en laag over, hè, meneer Van Ree. Ja, en, en laag, en, en, uh, uh, zodat ze uh, een beetje uit de buurt van de jachtvliegtuigen bleven. Ja. En, de Duitsers, Overover... en de Duitsers wisten dat, vanaf de grond? Uh, ja, vanaf de grond wel, maar uh, soms was het ook zo dat ze al eerder geraakt waren, in Duitsland al, uh, en nog even konden doorvliegen en de illusie hadden dat er noodlanding op water mogelijk was. Dat bleek ook niet het geval te zijn. Hm. Vandaar dat er, dat er 117 in het IJsselmeer zijn omgekomen. En door de wind, die meestal westelijk is zoals iedereen uh, zal weten in ons land... en door de stroming spoelden ze dan uh, spoelden de stoffelijke overschotten aan uh, bij de Harderwijkse kust... Ja. voor zover ze niet vermist zijn. Want uh, 45 van hen liggen hier in Harderwijk begraven... Een aantal andere ligt op uh, erevelden elders. Ja. En er is ook nog een aantal blijvend vermist. Dus hun stoffelijke overschotten zitten ergens in de bodem van Flevoland. Ja, het gaat om Britten, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Amerikanen, zelfs Zuid-Afrikanen. Um, die worden al 38 jaar in Dronten, herdacht ook, met een speciale herdenking. Had het monument niet daar moeten komen? Daar, uh, daar is een monument, het Ergunners monument. En daar vindt uh, elk jaar op 4 mei de herdenking plaats. Uh, en dat gaan we hier ook niet... Uh, Concurreren. In tegendeel, die herdenking moet er vooral blijven, want daar worden al die mensen geëerd, inclusief die 117, uh, die voor ons een bijzondere positie hebben. Dus we gaan hier geen herdenking organiseren die jaarlijks voorkomt. We geven wel uh, de eer aan die 117 heel jonge mannen die je ooit in de oorlog op een grasveld in Engeland in een bommenwerper zijn gestapt, misschien nog nooit van Nederland hadden gehoord, laat staan dat ze er geweest zijn maar wel hier hun leven hebben verloren. En daar danken wij mede onze vrijheid aan. Voorzitter van de Stichting Monument, geallieerden Harderwijk, Dim van Rey, Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Met Juri Stubinetski. Gemeenten vrezen op grote schaal verhuizingen en schijnverhuizingen... door de invoering van de huishoudtoets. Dat is de maatregel waarmee uitkeringen van ouders worden gekort of stopgezet... als inwonende volwassen kinderen betaald werk hebben... Wanneer die kinderen verhuizen, krijgen de ouders soms juist recht op hogere uitkeringen, schrijft de Volkskrant. De 32 middelgrote gemeenten verwachten creatief gerommel met het bevolkingsregister. De wethouder zegt in de Volkskrant dat de huishoudtoets een nieuwe stimulans is om de gemeentelijke administratie te vervuilen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Katshuis overwegen het mes te zetten in de onbelaste kilometervergoeding voor werknemers. Dat bevestigen bronnen rond de onderhandelingen aan het Algemeen Dagblad. Nu krijgen werknemers nog 19 cent per kilometer onbelast vergoed voor woon-werkverkeer. Dat wordt mogelijk 14 cent. De onderhandelaars zouden daarmee in één klap 500 miljoen euro binnenhalen. Plannen worden nu doorberekend door het Centraal Planbureau. Maar volgens bronnen van het AD is het verlagen van de kilometervergoeding sowieso een haalbare kaart. Begin dit jaar zei staatssecretaris Wekers van Financiën nog... dat er geen enkel voornemen was om dat bedrag te verlagen. Basisscholen sjoemelen met de gegevens van achterstandsleerlingen. Daardoor hebben ze dit schooljaar ten onrechte... zo'n 50 miljoen euro aan overheidsgeld binnen weten te slepen. Dat is te lezen in Trouw. Minister van Bijsterveld kondigt in een brief aan de Kamer aan... dat ze de zaak grondig wil onderzoeken. Basisscholen krijgen al jaren extra geld voor leerlingen... met laagopgeleide ouders. Volgens Trouw tot wel ruim twee keer zoveel als voor andere leerlingen. De NAVO is doodsbenauwd dat 120.000 getrainde, maar overbodig geworden Afghaanse militairen en politieagenten overstappen naar de Taliban. Ze worden namelijk eind 2014 ontslagen. De NAVO-landen zouden daarmee volgens de Telegraaf hun eigen vijanden hebben opgeleid. Uit berekeningen van het bondgenootschap blijkt dat na terugtrekking van de buitenlandse strijdkrachten maximaal 230.000 Afghanen betaald kunnen worden. Aan het eind van het jaar zijn er zo'n 120.000 Afghanen dan te veel opgeleid. Vandaag en morgen komen de ministers van Defensie en buitenlandse zaken in Brussel bijeen. En daar zullen ze dan praten over de terugtrekking uit Afghanistan. Het grootste deel van de ondernemers in Nederland voelt zich niet vertegenwoordigd door het kabinet. Het blijkt uit een enquête die het Financiële Dagblad hield onder 1700 ondernemers. Ze vinden dat daadkracht, focus en visie ontbreken bij het kabinet. Het kabinet moet vooral de banenmarkt aanjagen en de consumptie opstuwen, vinden de ondernemers. De meesten verkiezen het bevorderen van koopkracht, het hervormen van de woningmarkt en extra werkgelegenheid boven belastingverlaging. Tupperware wordt 50 jaar verkocht in Nederland. Reden voor het Algemeen Dagblad om langs te gaan bij Karin Sluis. Ze verkoopt het al 35 jaar en nog steeds kan ze geen genoeg krijgen. Bijeenkomsten zijn volgens Sluis enorm veranderd in de loop der tijd. Tegenwoordig zijn het net kookworkshops, zegt ze in het AD. Samen maak je dan een hapje klaar... en waar vroeger vrijwel altijd koffie werd gedronken... is er tegenwoordig vaak wijn, Jorie. Iets voor jou? Misschien. We hebben bijeenkomsten Meer, van, een een meer van, een van het bier. Meer van het bier, ja goed. Daar hebben ze vast een plastic glas voor. Alhoewel, dat smaakt dan weer niet. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal... hoort u meer over de schuldhulpverlening. Verschillende instanties werken helemaal langs elkaar heen... constateert de ombudsman Alex Brennink. Welk uitzendbureau heeft deze zomer duizenden vakantiekrachten aan het werk?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 Met EON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Word ook een ideale belegger. Iemand die belegt met hart en hoofd. In microfinanciering, biologische landbouw of cultuur bijvoorbeeld. Vraag het je adviseur of kijk op triodos.nl. Dit is Radio 1.